Twee uur, René van Brakel met het NOS-journaal. President Obama heeft zich in een boodschap gericht tot de inwoners van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hij zei dat de bevolking de macht heeft een andere richting te kiezen. Verder sprak hij zijn steun uit aan Frankrijk en Afrikaanse landen in hun pogingen de rust in het land te herstellen. Obama sprak vanuit het presidentiële vliegtuig... tijdens een tussenstop in Senegal. Hij is op weg naar Zuid-Afrika voor het afscheid van Nelson Mandela. Sinds de staatsgreep in maart is het in de Centraal-Afrikaanse Republiek onrustig. Christenen en moslims voeren er een bloedige strijd. Frankrijk heeft de laatste dagen extra troepen gestuurd... in een poging de vrede te herstellen. De Partij van de Arbeid komt met een commissie Integriteit... heeft voorzitter Spekman aangekondigd in het tv-programma Pauw en Witteman. De commissie kan de partij gevraagd en ongevraagd advies geven. En ook heeft de partij de erecode verscherpt... en moeten politieke vertegenwoordigers van de PvdA die tekenen... voor ze aan de slag gaan. Volgens Pekman moet bij alle partijleden tussen de oren komen... dat ze integer moeten handelen. De VVD stelde eerder dit jaar ook zo'n commissie in... na verschillende affaires waarbij de integriteit in het geding was. In België is de man gevonden die de afgelopen dagen... briefjes van 20 euro bij bewoners van twee flats in de brievenbus deed. Er blijkt geen banker over die van zijn gemarkeerde biljetten af wil... zoals eerst werd gedacht... Maar het is een man die een aardig geldbedrag van zijn moeder had geërfd. Hij zegt dat hij het geld niet nodig had en daarom weggaf. De politie heeft hem nu geadviseerd om de rest van het geld... maar aan een goed doel te geven, omdat de actie voor verwarring zorgde. Het weer, veel wolken, in het zuidwesten kans op mist. De temperatuur is tussen de 1 en 6 graden. Overdag af en toe zon, in het zuidwesten bewolkt en grijs. Het wordt al maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. nacht en uh, hartelijk welkom bij Dit is De Nacht van dinsdag 10 december. We gaan uh, vannacht praten over gelijkheid. Maar dat is pas vanaf een uur of drie, want we zijn uh, tot zes uur. Ja, ja, Als u wakker bent, uh, u kunt nog een hele tijd... Uh, ...van dit programma gaan genieten. En dat ga ik ook doen. Maar eerst gaan we het uh, hebben, en het eerste uur dan, over internetbankieren. Er zijn namelijk wat nieuwe regels voor gekomen. Dus we gaan eens even kijken waar we dan met elkaar op moeten letten. Wat voor ervaring u heeft of u bijvoorbeeld wel eens uh, geld van uw rekening heeft zien verdwijnen. En dat soort dingen. En dan komt zelfs nog iemand van de Consumentenbond uitleggen... ...hoe dat allemaal nou precies werkt. Maar eerst even een speciaal oproepje. Dat doen we eigenlijk niet zo vaak. Uh, maar we hadden twee weken geleden wij een, een uh, uitzending over eenzaamheid... Het waren er uh, twee personen in het bijzonder, Pia en Lies. Die hebben een uh, verhaal gedeeld en toen heeft de Stichting Correlatie... Dus een soort uh, landelijke organisatie voor uh, algemene hulpverlening... die heeft met ons contact opgenomen... dat ze toch wel graag even met Pia en Lies in contact zouden willen komen. Dus Pia en Lies, mochten jullie uh, nu weer luisteren, dat was twee weken geleden... Uh, la laat dan even van je horen. Het liefst even via de mail bijvoorbeeld, uh, nachtapenstaartje.eo.nl of via de telefoon 0800-1121. Dan kunnen jullie even in contact brengen met degene die, die jullie graag verder helpt. Nou, tot zover even dat speciale oproepje. Dan nu internetbankieren, want daar gaat namelijk het een en ander veranderen. Laten we even luisteren. Goed, ga allemaal maar even staan. Internetcriminelen worden steeds sluwer. En het is mijn missie om mensen te leren hoe ze zichzelf kunnen verdedigen. Hang op, klik weg, bel uw bank. En als iemand je belt en vraagt om je inloggegevens, hang op... En als hij mailt dan je codes, klik weg. Hou op, klik weg, bel uw bank. En bij twijfel, bel, bel uw bank. bank. Ja. Regels dus vanaf volgend jaar moeten zich aan vijf regels houden als u veilig wilt internetbankieren. Ik zal ze even kort opnoemen. Pak uw pen erbij. Nummer 1. De beveiligingscode mag niet uitgelekt zijn. Nummer 2. De bankpas mag nooit door iemand anders gebruikt zijn. Nummer drie, het apparaat waarmee je internetbankiert moet actuele beveiligingssoftware bevatten. Nummer vier, klanten moeten aantonen dat ze regelmatig bankafschriften controleren. En vijf, klanten moeten mogelijke incidenten meteen melden. Nou, dat zijn er nogal wat. Doet u dat niet en uh, er gaat iets mis, dus er verdwijnt bijvoorbeeld geld van uw rekening, dan uh, krijgt u mogelijk geen schadevergoeding van de bank. Nou, voldoet u nou aan die voorwaarden, die regels die ik net noemde... of leent u bijvoorbeeld wel eens uw pasje uit aan uw, aan uw partner... of aan een vriend van, uh, pin even wat geld voor mij bij de supermarkt. Uh, en heeft u misschien wel eens te maken gehad met, uh, met fraude bij internetbankieren... of dat er iets uh, mis is gegaan, dat u ergens uh, per uh, gegevens heeft ingevuld... waar het niet de bedoeling was... Uh, uh, of doet u alles gewoon stiekem nog via die ouderwetse prachtige afschriften en de post? Laat het ons even weten. We horen graag uw ervaringen met internetbankieren. Uh, graag natuurlijk ook juist als er iets niet helemaal goed is gegaan. Bel even met 0800 1121, dat is het gratis nummer bij Radio 1. Betaalt u helemaal niks voor. Of mail even naar nacht.nl. En als u nou op Twitter zit, dan kunt u daar ook nog reageren. We houden het allemaal bij uh, met de hashtag dit is de nacht. Voordat we verder praten, eerst muziek. This is what it feels like. Nou, weet u nou hoe het voelt om bijvoorbeeld wel eens bedrogen te worden... als het gaat om internetbankieren? Dus dat er geld van u afhandig is gemaakt op uw, op uw bankrekening. Uh, en, en hoe doet u dat dan eigenlijk? Hè? Gebruikt u zo'n modern appje op uw telefoon om te internetbankieren? Of uh, doet u dan nog lekker via de post? Uh, ik ben er vandaag benieuwd naar. Juist ook omdat de regels een beetje, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, aangescherpt worden. Hè? De, de, bank, de Nederlandse Vereniging van Banken hebben vijf regels opgesteld. En zeggen, daar moet u echt goed op letten. Bijvoorbeeld leen uw bankpasje je nooit aan iemand anders uit... En als u dat dan niet doet, dan uh, kan het wel eens moeilijk worden om geld terug te krijgen. Als u dat uh, via internet afhandig wordt gemaakt. Dus als er geld van uw rekening verdwijnt, dan gaat een betaling niet helemaal, uh, niet helemaal, yo, voor u koopt iets uh, via een marktplaats en, Nou ja, ik, ik weet niet uh, wat er allemaal mis kan gaan. Maar dat weet u vast wel. Want. Uh, uh, dat wordt toch, uh, het wordt massaal gebruikt, namelijk internetbankieren. Dus u zult daar vast ook wel mee te maken hebben. Heeft u daar uh, vervelende ervaringen mee? Uh, bent u wel eens, uh, uh, is, is u wel eens geld afhandig gemaakt? Laat het eventjes uh, weten via 0800 1121. Mail naar nacht@jo.nl of praat mee op Twitter met de hashtag Dit is de nacht. You for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry? Don't blame me, sleeping satellite. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance in the rush of the race? The reason we chase is we're lost in. Sleeping satellite was dat van Tasman Archer uit 1992. Internetbankieren, daar gaat het uh, over vannacht. En Hans, goedenacht. Ja, goedenacht. Jij, uh, jij, uh, jij maakt er vaak gebruik van? Nou, ik uh, maak er een begrepen, maar ik gebruik van. Anders zou het zon zijn om uh, internetbankieren, dan heeft er weinig zin. Ja. Maar je moet de zaak uh, je moet goed ontceperen En kijken wat uh, op je scherm tevoorschijn komt als je gaat inloggen bij de bekende banken. Bij de bekende bank waar wij internetbankieren uh, mee hebben afgesloten. Ja. Kijken of een uh, groen balletje bovenin komt met een slotje. Dan weet je dat het veilig is. Je moet ook je gebruiksnaam en wachtwoord, Dan kun je, je regelmatig verversen. En je moet zo'n uh, zo, zo ingewikkeld mogelijk uh, gebruiksnaam en wachtwoord pakken. En ook met andere uh, opvragen van digitcode digit of dergelijke dingen. Dan ja. moet je verschillende uh, wachtwoorden gebruiken. Ja. Je moet ons het uh, voorzichtig zijn. En als je iets niet vertrouwt, uh, van uh, geef ons de, uh, de pincode door of je dergelijke. Er is nooit iemand die je vraagt, die, of noem op, naar je pincode. Ja. Dus dan moet je ons altijd voorzichtig zijn. Want je, je, je, doe je internetbankieren altijd via je, via je computer of ook wel eens via de telefoon, via de smartphone bijvoorbeeld? Nooit via de nooit via telefoon, gewoon via mijn. Uh, Oké, okay, bewust ook, ook omdat je dat niet veilig vindt of is het gewoon omdat je misschien geen smartphone hebt of, of het gewoon liever op de computer doet? Ik heb, eh, ik heb alleen mijn telefoon om te bellen en gebeld te worden en waar het voor uitgevonden is door meneer Belt. <lacht> en geen on ander onzin. En ik kan ook nergens op betalen. Ik heb gewoon een goedkoop eh, aanwezig met een bekende provider. Daar ja, ja, ja. betalen wij iets van een paar uur per maand eh, ja. voor eh, 300 belminuten en dat is meer dan genoeg. Kijk, dat klinkt goed. En dat, dat internetbekeren doe je dus via de computer. Heb je wel eens, ben je wel eens bijna voor de gek gehouden? Dat je bijvoorbeeld een mailtje kreeg dat je dacht. Hey, dat, dat lijkt wel van mijn bank. Uh, met een vraag of je even ergens in wilde loggen voor de veiligheid, is dat je wel eens overkomen? Nou, dat uh, heb ik wel eens gezien. Maar daar moet je gewoon niet uh, op reageren. Okay. Dat is gewoon een stukje gevoelsmatig. Maar ze hebben jou nooit gefopt? Nee, nee, nee. Maar als je goed met de zaken op de hoogte bent en je bent voorzichtig. En je moet gewoon uitkijken. Als ik je geld opneem bij, bij een uh, automaat, dan ga ik bij de, de bank naar binnen toe. En dat doe ik niet buiten. En ook niet straks. En ook niet avonds. Ja. Gewoon proberen, zoveel mogelijk, je eigen te beschermen Ja, dat klinkt alsof je, alsof je de, de, de, de risico's goed door hebt. Maar zou ik even, want ik weet niet of je de vijf regels gehoord hebt die ik opnoemde. Ook bijvoorbeeld, een ja, e eentje ik, ervan ik, is je mag je bankpas nooit door iemand anders laten gebruiken. Doe je dat ook? Of, of zeg je toch wel eens tegen een vriend of, of partner van... Uh, joh, haal even wat geld voor mij, uh, nee, ik, haal even wat uit de muur. Vertrouw, ik vertrouw alleen maar mijn eigen vrouw en mijn vrouw vertrouwt mij, dus, uh, Ja, maar dat is ook dat iemand anders weet. dan jezelf. Ja, maar ik je dat, dat, dat, dat, uh, dat ga je toch niet geen rare dingen doen. Bedoel, je gaat toch niet een bank passen aan je vriend of vriendin of weet ik veel wat, uit de lening. Nee. En vooral als je een relatie hebt, dat moet je nooit uh, doen. Ik bedoel, je een relatie dan de wissel van elkaar geeft uh, de codes. Nou, dan gaat die relatie uit elkaar, dan krijg je probleem. Wacht even, jouw, jouw vrouw weet niet wat jouw pincode is? Zeg u? Je, je, jouw vrouw weet niet wat jouw pincode is? Ja, mijn vrouw weet het wel, maar we hebben in ieder geval een, een stuk vertrouwen mee. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat ga je toch niet, je, uh, we zijn uh, 44 jaar getrouwd, ik bedoel, dat is het mooie mijn vrouw is een keiharde vrouw die hard voor gewerkt heeft. Samen zijn we het al financieel dusdanig Dan we goed leeg met jou hebben. Dan ga je kaart toch niet betonderen. Nee, oké. Okay, dus, daar daar als hoef ik, je keer, dat niet van te verwachten inderdaad. Maar buiten jouw verhaal krijgt niemand jouw pincode te horen. Dat weet, ik, dat weet ik niet, dat doe je toch nooit. Nou ja, daar zijn heel, heel veel mensen heel makkelijk in hoor. Die zeggen nou uh, tegen een vriend of vriendin uh, die even... Uh, Stel je gaat s'avonds even wat, wat leuks doen met z'n allen en je stopt even ergens om wat geld te pinnen. Pin ook even wat voor mij, stap even de auto uit, uh, dit is mijn pincode. Ik bedoel, je gaat toch zitten. dat doe je toch niet? Ja, ja dat, ik, ik denk dat ja, heel veel mensen dat doen. Maar je, goed, jij doet het niet en dat is goed. En, en, ja, en, en zo'n ja, zo phishing mail, hè, als je zo'n valse mail krijgt van een bank, dan rapporteer je dat dan ook? Nou, dat geef ik wel door, ja. Maar ik bedoel, ja. dat heb je gewoon genoeg in de gaten. Je moet ontzettend opletten. Ja. En geen rare dingen doen. En geen punt passen, al je vriend of noem maar wat geen ander heeft met jou. Pas te maken. Helemaal duidelijk Hans, je, je, hebt het, uh, je hebt het goed voor elkaar en je, je gedraagt je helemaal volgens de regel. Eigenlijk ben jij een, een voorbeeldig persoon volgens de uh, nieuwe regels van de, van de Nederlandse Vereniging van Banken. Bedankt ja, even dat je, dat je in de uitzending wilde komen. Ja, en blijf in je jezelf geloven. Hè? Ja. Zal ik zeker doen. Goeienacht. Ja hoor, het, het gaat niet altijd goed uh, dat, dat aan de regels houden of dat echt alle risico's in kaart brengen. Roel, goedenacht. Goedenacht. Bij, bij jou is een keer een beetje fout gegaan hè? Ja, nou, ik ik moest, uh, ik was met een vriendin in een uh, auto-shop, zeg maar, auto -onderdelen shop. Ja. En ik moest wat hebben. En nou is het zo, er komen heel veel klanten die zelf ook reparatie doen aan de auto's en dan hebben ze soms ook tussendoor, onderdelen. En ik denk dat, de, ik achteraf geredeneerd allemaal, uh, uh, die, uh, dat pinautomaatje, uh, dat dat een beetje vuil was. En, uh, oh. en dat lukte niet. Toen zei die man tegen mij, geef mij maar even, uh, uh, en toen veegde ik het langs de broek af. Ja. En toen, uh, toen lukte het, maar toen werd ik uh, inmiddels ook afgeleid uh, door mijn vriendin. Ja. En we gingen weg en ik zou zou ik geld opnemen. Ja. had ik mijn pinpasje niet. En toen was er inmiddels al 1200 euro afgeschreven. He, maar het enige wat die andere persoon heeft gedaan is de, even de pinpas langs zijn broek gehaald? Ja, dat, ja, dat doen ze wel eens. Uh, als dat, als, als dat, uh, de, noem je, o, met, hoe heet dat ook al die strook waar, uh, waar al die gegevens op staan. Ja, uh, als, de magneetstrip. Als die wat, als die wat smoezelig zijn, ja. uh, uh, uh, dan, uh, dan gaan mensen hem vaker langs de broeken afwegen. Ja, ja, ja maar, maar wat, wat is er toen gebeurd dat ze daardoor geld van jouw rekening konden afschrijven? Nou het uh, gebeurt. Ik, ik zou woensdag geld op, opnemen. Ja. Dat is, is al een jaar of zeven geleden. En uh, toen, uh, toen uh, nou, kan ik mijn pasje niet vinden. Nou, toen heb ik naar de bank gebeld en toen was er inmiddels al 1200 euro afgeschreven. Ah, oh, oké. Okay. Dus, maar ze hebben echt jouw pasje gestolen toen, waarschijnlijk? Nou, achtergehouden, noem maar dat. Achtergehouden, ja. En, en je had ja. niet meer door dat hij niet meer terugkwam. En toen even later kwam nee, je erachter dat ze hem gebruikt hadden om geld op te met, schrijven. Maar, maar ik zal geen naam van die bank noemen. No. Uh, nee, we worden aan twee kanten soms belast Door, door, door zo'n figuur en zo'n zaak. Want ik weet zeker dat hij dat pasje. Dat ik dat pasje aan heb gegeven. Heeft. Maar ja. uh, de banken. Uh, die uh, staan ook niet ook in een slecht daglicht, want die stelen uh, miljoenen uh, uh, van, uh, van de bank. Uh, er zijn weer een paar staatsbanken bijgekomen. Ja. Uh, uh, uh, nou, die stelen miljoenen. Dus die worden aan twee kanten belaten. Oké, okay, maar hoe heb, heb jij toen dat geld wat afgeschreven was van jouw rekening? 1200 euro. Heb je dat uh, nog teruggekregen toen nee, van de bank? Het het of niet? Dat, uh, ik heb in het gehandeld dat met regels, doordat ik mijn pasje afgegeven had. Daardoor kreeg je niet meer terug? Nee. Dus ik was echt 1200 euro armer? Ja, maar ik wil dus zeggen, ja. als je bovenin in de top al mensen hebt zitten... die het niet zo nauw nemen met het mijn en dein... Eh, dan hoef je verder eh, ook, ook maar weinig te verwachten van mensen die uit zijn... om je een loer te draaien. Ja, maar, maar is het niet toch ook een je... beetje je eigen verantwoordelijkheid, Roel? Ze zeggen, ja, je hebt je pasje ja, weggegeven. heb je groot gelijk, gelijk in, daar heb je goed gelijk in. Maar ik wil alleen maar zeggen... Uh, uh, zo, uh, zo betrouwbaar als de bank, dat is tegenwoordig niet meer van toepassing. Okay. De, de, de uitspraak, zo betrouwbaar als de bank. Jij hebt er geen vertrouwen meer in? Nou, ik, maar. Dit wordt toch in gelijk gesteld door die affaires met, met de SNS-bank, met de ABN AMRO, ja. met ING, met, met Ego, dan gaan we maar door. Ja, ja, ja. ja de, de, ik zeg wel eens altijd: uh, dat de, de schijnwerpers uh, bij de banken staan de verkeerde kant op gericht. Oké, okay. naar zichzelf namelijk, waarschijnlijk bedoel je dan. Dat zegt u? Ja. En, en bewaar jij je geld nog wel op de bank dan? Of heb je het allemaal opgenomen en zit het nu in een oude shop? Nee, nee, nee, nee, nee, want ik heb, ik heb een vriend gemaakt. Want als je alleen bent, ja, en wat ik je zie, dan moet je, moet je toch iemand kunnen uh, vertrouwen dat hij geld opneemt, want anders kan je niet over geld beschikken. Ja, snap ik. En maak je dan ook gebruik van internetbankieren of niet? Ja, dat doe je wel. Via, via de telefoon ook of via de computer? Hij doet het altijd via de computer. Oké, okay. en, en daar is het nooit misgegaan? Er is nooit uh, op, op, nee, op die dat manier iets... Niet dat ik weet, want ik heb... Niet dat ik weet. Je bent in ieder geval nog geen geld verloren op die manier? Nee. Nee, nou dat is in ieder geval... Nee, maar ik wil alleen maar zeggen... Wij, wij focussen ons, uh, en het moet ook op die hackers allemaal... Ja. Maar wij moeten ons als klant van banken uh, veel meer focussen op... De, op de, de, de directieleden en de, de raden van bestuur, want die zijn net zo erg. Ja, oké, okay, die moeten we in de gaten houden. Maar Als het gaat om gewoon waar je eigen geld blijft, een bank zal nooit zomaar nee, geld nee, van de, je de, rekening de, af gaan schrijven, de, toch? De, het moet NN en, en zijn. Uh, al die mensen, uh, of het nu van de Nispa bank is, van de abn de Amro of de EGOM, nou, we weten inmiddels wat die uh, agrariërs hebben uh, uh, zitten. Ja. De, dus uh, uh, de, de banken zelf zijn niet eens meer betrouwbaar. Nee, Ik, uh, ik, ik, ik noteer een punten. Ja, Rol, ja, bedankt dat voor dat je belletje. Sorry? Ja, toch? Ja, nee, ik, ik, ik, heb het, uh, ik heb het gehoord. En ik, uh, okay. ik, ik dank je voor je bijdrage vannacht. gedaan. Uh, okay. Fijne nacht, hè? Ja. Dat was, uh, dat was Roel. Misschien heeft u ook wel een, ervaring, uh, een, een nare ervaring met, met, met phishing. Dus zo'n valse e-mail van een bank die je, je vraagt om even in te loggen... met iemand die ooit even je pasje even moest gebruiken... en daarna achter heeft gehouden. Of bent u op andere manier uh, via het internet uh, geld kwijtgeraakt... Uh, uh, op uw bankrekening? Uh, laat het dan even weten via 0800-1121. 0800-1121 kunt u het gratis even met ons delen. Uh, zometeen dan hebben we even Sandra uh, de Jong aan de telefoon van de Consumentenbond. En zij gaat even uitleggen waarom die vijf regels nou precies zijn, waar die ineens vandaan komen... en wat er dan gebeurt uh, als, u er, als u zich daar niet aan houdt. Maar eerst eventjes uh, genieten van wat MUZIEK From door to door, I don't want no one to come in to catch me sigh. Met I Wish You Were Here. We hebben het vannacht over internetbankieren. Ook naar aanleiding van vijf nieuwe regels die er zijn opgesteld, waar u zich aan moet houden. En wie de mede verantwoordelijk is voor die regels, dat is Sandra de Jong van de Consumentenbond. Sandra, nacht. Hallo, goedemorgen. Jij bent voorlichter bij Amnesty International, afdeling Nederland. Kun jij vertellen wat die verklaring van de rechten van de mensen ons heeft opgeleverd? Ja, nou dat, die verklaring op zich was natuurlijk een, een uh, belangrijk moreel appel eigenlijk uh, vooral aan de wereld. Hè, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, we kwamen natuurlijk uit een periode van grote vernietiging en omzetting ontzetting van... Uh, nou ja, de mensheid was echt geschokt door wat er uh, zich had afgespeeld in die tijd. En ja. uh, eigenlijk is toen uh, besloten dat er toch echt een soort van minimum, wat je al zei, basisrechten van de mens zouden moeten worden vastgelegd. Dus dat was de eerste stap... Ja. Die gezet is uh, hè, voor uh, wereldwijde universele rechten om die min of meer te gaan vastleggen. Maar hoe ging dat dan precies? Want er was toen nog wel de Koude Oorlog. Dus hè, de, de Tweede Wereldoorlog was voorbij, maar echt, echt vriendjes waren ze nog niet allemaal. Konden ze dan wel samen zoiets aannemen? Ja, nou zeker. Die, die, even, uh, hoorde het de UVRM, dus de universele verklaring van de rechten van de mens, is echt een wereldwijde... Uh, verklaring geworden. Want uh, nou ja, dat was bij de Verenigde Naties. Dus daar namen, waren eigenlijk bijna alle landen ter wereld bij aanwezig. Yeah. Uh, bovendien bij het opstellen van die UVRM... waren ook uh, landen uit alle continenten en van alle gezinten uh, aanwezig. Yeah. Dus dat was echt wel een universele verklaring. Okay. Uh, maar zoals gezegd, dit was niet meer dan een verklaring. Uh, en wat er daarna gebeurd is, is nog veel belangrijker. Namelijk dat er tientallen mensenrechtenverdragen uh, zijn uh, uh, aangenomen, of liever gezegd, daar is dan wel gestemd. Dus, en dat zijn dan echt afdwingbare mensenrechten geworden. Dus die verdragen, dat is iets van de decennia na 1948. En die zijn uh, veel harder. En die zijn eigenlijk uit die, uit die verklaring zijn die voortgekomen? Precies, want ja, die verklaring die gaat over uh, hele, uh, een hele reeks... de echte hele volle breedte van mensenrechten. Dan maar noem, noem eens een voorbeeld, wat staat er bijvoorbeeld in? Ja... Nou ja, de burgerrechten, de politieke rechten, hè, burgerrechten zijn bijvoorbeeld het recht op de vrijheid van meningsuiting, het recht op leven, het recht op de, de fysieke integriteit. Dat betekent dus dat je niet zomaar gemachteld mag worden of mishandeld mag worden. Oké, okay, maar ondanks dus het feit dat dat wel in die verklaring stond, dat soort rechten, was het nog niet strafbaar als die, als die rechten werden geschonden in een land? Dat moest, echt, dat moest eerst nog geïntegreerd worden in de wetgeving binnen een land? Precies, nou dan heb je eerst die verdragen en landen kunnen dan partij worden bij zo'n verdrag. Ja. En daarna, dat is dan een teken, handtekening uh, die een land onder zo'n verdrag zet. Vervolgens moet het nog geratificeerd worden, bekrachtigd worden mm -hmm. door elk land. En dan pas geldt het ook, uh, en dan moet het in nationale wetgeving worden opgenomen. En dan pas geldt het ook voor landen, zeg maar, en voor burgers in die landen. Ja. Jullie maken je als Amnesty International hard voor de mensenrechten en voor het, voor, ja, voor het eren daarvan. Zijn jullie een beetje tevreden hoe dat gaat anno 2013? Nou, er is altijd genoeg werk in de winkel, helaas. Ja, uh, ook in Nederland? En, ja, ja, natuurlijk. Ja. Nou, God, wat, ja, we zijn natuurlijk um, al tientallen jaren bezig met het uitbannen van de doodstraf. Daar maken we een grote stap in, moet ik zeggen. Dat is fantastisch om te zien... dat eigenlijk elk jaar wel twee of drie landen de doodstraf echt afschaffen. Ja, even, Nederland heeft dat natuurlijk niet, maar welke landen is dat nog wel het geval? Je hebt het nu vooral over uh, grootschalige executies in uh, China. dan we weten we mm -hmm. niet eens precies hoeveel het er zijn, want uh, dat houden ze geheim. Ja. Uh, en een aantal landen in het Midden-Oosten, Irak, Iran, Saudi-Arabië. Uh, dus dat zijn een paar landen waar nog flink uh, uh, ja, dat dat nog wel veel voorkomt. Ja. Maar uh, betekent dat dat, dat jullie vans vans je vooral richten op, uh, op, op het buitenland? Of zijn er ook in Nederland nog zeg maar, dringende zaken als het gaat om mensenrechten? Ja, nou, dat is maar een van de vele onderwerpen waar we op zitten hoor. Maar ook in Nederland is zeker nog het een en ander te doen. Kijk, we kijken bijvoorbeeld naar de rechten van uh, vluchtelingen. Uh, en, en ja, we hebben het ook over discriminatie. Uh, dat doen we in Europa bijvoorbeeld. Uh, als je ziet welke groepen systematisch worden achtergesteld, ja. uh, dan heb je bijvoorbeeld over Roma. De zijn mensen die dus echt minder rechten hebben dan anderen. In de praktijk blijkt dus dat ze achtergesteld worden bij toegang tot onderwijs, gezondheidszorg enzovoort. In landen als Roemenië bijvoorbeeld? Ja, dat gebeurt veel in de voormalige Oostbloklanden, ja. uh, de nieuwe partnerlanden. Uh, in Nederland heb je inderdaad nog echt wel. Uh, hebben wij een probleem? Uh, vindt, uh, ja, ik moet, uh, de... ik moet dit gesprek even afbreken. En nu krijgt u een stiekem een kijkje achter de schermen van hoe radio wordt gemaakt. En uh, uh, s'nachts doen we dat maar met een klein team. En ondertussen is de artiest van later vannacht, Sophie Jveline, aan het soundchecken. En we dachten, oh slim, dan starten wij even vast het gesprekje in uh, met Sandra de Jong van de Consumentenbond. Wat dan stiekem iets eerder opgenomen is. Maar zonder dat wij het eigenlijk door doorhadden, merkten we langzamerhand dat u zat te luisteren... naar een gesprek over de universele rechten van de mens die 65 jaar geleden eh, zijn eh, aangenomen door een vergadering van de Verenigde Naties. Maar dat is pas voor later in de uitzending. Uh, dus er gaat eigenlijk iets heel erg fout. Maar ik, we weten het allemaal heel snel te repareren hier. Dus hier is alsnog voor u Sandra de Jong van de Consumentenbond. En eh, Sandra, fijn dat je even tijd voor ons wil nemen vannacht. Ja, natuurlijk, dankjewel. De PvdA die is bezorgd, het zou ook jou niet ontgaan zijn... Henk Nijboer, woordvoerder van de financiële sector voor de PvdA... Uh, over die internetbankierregels, die vijf regels die zijn opgesteld... Uh, mede met jullie hulp. Hij vreest namelijk dat vele vormen van fraude... zoals phishing buiten de regels vallen... waardoor consumenten opdraaien voor de kosten. Is dat een terechte vrees? Ja, het lijkt zo alsof die vijf regels uh, nieuwe regels zijn. Dat is helemaal niet zo. Uh, waarom wij hierbij betrokken zijn, is omdat wij constateerden dat alle banken allemaal verschillende voorwaarden hadden... die op verschillende manieren terug te vinden waren, of juist helemaal niet. En dat er ook voorwaarden bij zaten waarvan we echt dachten, ja, dat kan gewoon niet meer. Bijvoorbeeld dat je geen uh, gebruik moet maken van een wifi-verbinding als je geen internetbankeren. Dus wij hebben toen de banken opgeroepen om toch eens even goed naar die voorwaarden te kijken... ze uniform te maken en een aantal van die voorwaarden zoals die er zijn ook te laten vallen. Dus dit zijn geen nieuwe voorwaarden. Dus uh, we snappen best dat we, net als wij, ook ons bezorg maken over to- en van mogelijke fraude en dergelijke. Op ja. zich die voorwaarden zijn geen vernieuwing. Oké, okay, maar het kan natuurlijk zijn dat hij, dat, dat, dat, dat hij voorheen ze niet heeft opgemerkt omdat ze zo per bank verschilden. Dat nu ze dan uniform zijn, dat hij denkt, nou, dan moeten we er zeker even goed naar kijken. Ja, absoluut. Want dat vonden wij ook een probleem. Het probleem was dat inderdaad veel, veel mensen tegen voorwaarden aanliepen. Van ze dachten, bestaan die dan? Zijn die er dan? Uh, en toen hebben we ons ervoor hard gemaakt dat die toch wel heel duidelijk waren. Nou, dat hebben we geweten ook. Veel mensen wisten dat niet van bestaan af. Ja. En denken dat wij ze mede verzonnen hebben. Uh, maar dat is niet zo. Wat we alleen hebben willen duidelijk maken, consumenten ook... wees je er heel goed van bewust dat deze voorwaarden gelden. Ja. Dus als er ook iets misgaat, dat je wel van bestaan daarvan weet... dat je niet achteraf tegen verwachtingen ver verrassingen aanloopt. Ja, ik, ik moet zeggen, ik, uh, ik heb ze natuurlijk ook even doorgenomen, die regels. Ik vind ze nogal, uh, als ik even naar mijn eigen gedrag... Ja, ik vind het nogal wat. Want mijn bankpas mag nooit door iemand anders gebruikt zijn. Ik denk, ja, als ik mijn even wat, wat geld laat pinnen bij de supermarkt. Geldt geld dat dan ook dat, dat, dat ik dan eigenlijk... Uh, geen recht meer heb om te klagen? Nou, als het blijkt dat er dan misbruik van gemaakt wordt... of dat er inderdaad ermee uh, vandoor gaat... wat natuurlijk voor je sowieso niet te hoop is... Uh, dan zou inderdaad het kunnen zijn dat dat, uh, dat het gebeurt... als iemand ja, ten koste van je... dat dus juist het goede vertrouwen dat doet, maar... Je, het moet niet zo zwart-wit. Ja, kijk, het kan ook zijn als je bijvoorbeeld ziek bent... of heel slechte been zijn bent... dat er een reden is om die bankpas uh, uit te lenen. Of er omstandigheden je daar te lopen. Dat kan altijd zo zijn. Dat kan je natuurlijk ook altijd de bank daartoe uitleggen. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat je je bankpas aan iemand meegeeft... omdat het eventjes makkelijk is van iemand die je niet of nauwelijks kent. Van goh, hou het maar even hier vanaf. Of als jij nou die boodschappen voor me doet, dan ben ik daar vanaf. Ja. Daar gaat het natuurlijk ook met name om. Maar, maar wat, want, wat, wat ik even probeer te begrijpen is... in welk geval, zeg maar, echt die regels van mij... Zijn. Dus bijvoorbeeld, mijn pas er wordt de wordt geskimd, of op een andere manier wordt mijn geld afhandig gemaakt waar ik zelf eigenlijk niks mee te maken heb gehad. Uh, uh, uh, het, het, het probleem is, kijk, ik skimmer zitten de apparaten in een, in een toestel, hè, wat bij de banken vaak zit. Dus dat is, uh, oh ja, is een discussie over en dat wordt ook afgesloten. Maar het gaat bij phishing bijvoorbeeld, want ja. dat is natuurlijk hetgeen wat hier het meeste koppen opsteekt. Ja, even voor de mensen die dat niet kennen, een mailtje bijvoorbeeld van de ING, denk ja. je dan, uh, die vraagt ja. om je even in te loggen. En dan vervolgens is dat okay, heel met anders. Een mailtje krijgt van een, van, een, van een bank en die zegt, geef werkige cijfers of telefonisch worden je gevraagd om transactiecodes of inlogcodes of je pincode. Dat moet je echt never ever nooit het handen geven. Ik probeer het heel vaak te vergelijken met precies het voordeur sleutel op, op je raam plakken. Um, en dan verbaasd zijn als de verzekering niet uitkeert als ingebroken bij je wordt. Ja. Het, het, het is heel goed om te realiseren dat het uh, je die informatie toegang geeft tot jouw waardevolle zaken. Ja. En dat men er ook zo mee omgaat. En door die regels nu wat duidelijker te stellen... is in één keer bij veel mensen een schrikreactie gekomen van... oh, help maar, hoe moet ik dan? Maar het is heel goed te realiseren dat je met hele kostbare zaken genoemd... je pincode, je pinpas, je, PIN je inlogcode van je internetbankieren... zijn hele waardevolle voorwerpen Die leg je niet zomaar op straat neer. Maar is, is het niet is te lastig voor de consument? Omdat eh, bijvoorbeeld regel 3, apparaat waarmee je internetbankiert... moet actuele beveiligingssoftware hebben. Hoe kan ik nou weten of mijn laptop of mobiele telefoon genoeg beveiligingssoftware heeft? Nou ja, het, het betekent in ieder geval niet... Dat je niet de, de update moet hebben zoals die gisteren losgekomen is, maar in ieder geval ook geen uh, beveiligde moet hebben zoals die drie jaar geleden een ja. keer uh, op de markt gekomen is. Dus houd het goed in de gaten daarbij. Het, het, hetzelfde daarom zou zorgen dat je je voordeur, naar je waardevolle informatie, goed op slot zit. Maar, en dat hebben we ook blijkbaar de banken in, in eerdere omstandigheden in ook laten zien... en de wijze op er hun omgegaan wordt, het zogenaamde coulantse beleid van banken. Hoe ga je om met consumenten die iets overkomt? kan je natuurlijk ook kijken naar iemand surfgedacht. Iemand enorm veel bestanden upload, download... heeft hij veel meer verstand en ervaring met computers... Ja. dan iemand die dat maar sporadisch doet. Dus dan mag je ook andere zaken verwachten in dienst internet en, en beveiliging... Oké, okay. en, en hebben jullie met deze regels alles afgedekt? Als ik me hier keurig aan zou houden, is het dan onmogelijk dat iemand uh, via phishing of andere activiteiten geld van mijn rekening uh, nou, er aftrekt? Er zijn een paar hele belangrijke dingen. Kijk, het bewijs dat, dat er een nalatigheid zou zijn geweest ligt altijd bij de bank. Dus het is niet zo dat de consumenten moeten gaan aantonen dat we dat niet gedaan zou hebben. We hebben bewijs lacht, ligt bij de bank in deze. Wat hier van die regels is, als je je daar aan gehouden hebt, ben je altijd helemaal zeker dat je je geld krijgt. Ja. Dat betekent niet dat als je aan iets niet houdt, dat het dan niet op zou gaan. Maar dan, kan, ja, dan moet je veel meer het gesprek met banken in en kijken of je een beroep kan doen. Op coulantse bijvoorbeeld, dan komen er gewoon andere zaken bij kijken. Okay. Dat betekent niet, als het op ene gaat, dat je dan per definitie niets krijgt. Het is andersom eigenlijk. Als je deze vijf maatregelen voor ogen houdt, dan weet je zeker dat je, je geld krijgt. Het is eigenlijk een soort uh, bewijslast voor het geval het nodig zal zijn. Ja, dit is in ieder geval te realiseren, waarbij wij hier ook aan meegewerkt hebben, is dus om mensen te realiseren dat je die voordeur op slot houdt. Ja. Dat is het belangrijkste, vonden wij aan deze. Ja. Om te zorgen dat er in begrijpelijke taal staat dat je met kostbaarheden te maken hebt en dat die voordeur op slot moet. Maar goed, dat, dat kunnen ze makkelijk. Hè? Als het dan ingebroken is en het slot is eruit gesloopt, dan weten ze nou de voordeur zat op slot Dus dat, dat kun je dan op die manier aantonen. Maar als ik moet aantonen dat ik regelmatig mijn bankafschriften controleer, ik, ik heb geen idee hoe ik dat zou moeten doen. Nou oh ja, dat is natuurlijk ook internetbankeren. Je kan natuurlijk kijken waar man, uh, hoe men ingelogd is. En het, het, daarbij ook. Uh, we hebben twee jaar geleden onderzoek gedaan naar het uh, controleergedrag van Nederlanders. Nou, die blijken dat ze, uh, heel erg trouw te doen. Toen al twee uh, jaar geleden. Uh, ging 80% van de Nederlanders minimaal twee keer om de twee weken bankgegevens raadplegen. En af en controleren ook. En een groep zelfs uh, die het vaker deed, maar één keer per week minimaal. En in die afgelopen twee jaar is internetbankieren steeds gewoner geworden. Er zijn ook allemaal apps gekomen. Verkeer ...op te controleren is. Ja. Dus de Nederlanders waren daar ook al goed in. Het is niet alsof dat iets is waar mensen één keer denken van... ...overkomen we nu. Nee, gelukkig het was al een voorwaarde. En gelukkig deden Nederlanders dat ook goed trouw. Ja, en uh, je zegt het zelf al, we gaan dat steeds meer doen... ...via apps en uh, allerlei andere applicaties... Om, ...om makkelijk geld over te maken. Hoe ver zijn we nog af, denk je, van het uh, complete afschaffen... ...van het analoge bankieren? Idee. Het is natuurlijk mensen zelf die daar behoefte aan zeggen, mensen willen nog steeds winkels in de ook hebben waar ze terecht kunnen, waar ze uh, ja, toch zeggen ja dat internet vind ik niks, dat durf natuurlijk wel ergens naartoe kunnen. Ja. Dus het is ook een consumentenbehoefte zelf die nog behoefte hebben aan een, een, een bank waar ze naartoe kunnen lopen, waar ze kunnen aanpellen in deze, maar dat er veel verandert in betalingsverking, dus eigenlijk alle moderne uh, ja, transactievormen. Ja, dat, dat, is, dat is wel duidelijk, dus waar het nog meer toe gaat weten we niet. Nee. Uh, en, uh, maar ja, dus daar kan veel veranderen. Ook daarin zeggen we ook als consumentenmond steeds. Kijk, het zijn ook de banken die je aanzetten om steeds meer digitaal te doen. Want dat leveren ze je besparing op andere momenten op. Dan moeten ze ook zorgen dat dat echt zo goed en optimaal mogelijk beveiligd ook is. Dus er ligt een hele grote verantwoording wat ons betreft, zeker bij de banken, om te zorgen dat het betalingstekkeer zo veilig uh, mogelijk is ingericht. Ja, en via die regels maken jullie duidelijk, wat kun je er zelf aan doen om, om, het, om het goed in de gaten te houden en te zorgen dat het in ieder geval niet aan jou ligt als er iets gebeurt? Zorg in ieder geval dat je dat kan voorkomen daarbij. En inderdaad, het zijn geen nieuwe regels. Alleen vonden we dat ze te veel verstopt zaten... bij verschillende banken op verschillende manieren... En dan hebben we de banken opgeroepen ze zo in hand, uniform te maken en daarin meegelezen. Ja, en dat, uh, daar zijn mee veel mensen wel geschrokken. maar het is niet nieuw. Nee. nee. E even als, als mensen hier nou... Uh, want het is op zich is het inderdaad in duidelijke taal opgeschreven, de regels. Uh, maar mensen die hier moeite mee hebben, die het misschien niet zo goed begrijpen... denken beveiligingssoftware, wat is dat eigenlijk? Ouderen, kunnen die nog ergens terecht als ze er vragen nou, over hebben? Bij de, bij de Nederlandse Vereniging van Banken zelf en, wat, en ook graag hierbij... Kijk, mochten mensen tegen rare dingen aanlopen? Of mochten ze in een situatie de bank komen die, die onbegrijpelijk voor mensen is... dat ze echt zeggen, ja, ik heb me toch echt naar alle in geweten, hieraan gehouden. Maar de bank uh, doet niet netjes, nou. maar laat ons ook alsjeblieft weten. Want we gaan natuurlijk wel kijken uh, uh, hoe de banken hiermee omgaan. Uh, hoe het wel toegepast wordt, wordt uitgevoerd. Uh, gelukkig krijgen we daar niet altijd veel klachten over, Maar we volgen het natuurlijk wel met interesse. En gaan natuurlijk ook evalueren uh, met de banken, met de consumenten. Van, goh, uh, als we een half jaar, een jaar verder zijn, hoe loopt dit nu allemaal? Hoe wordt het omgegaan? Dus we horen graag wat voor mensen zelf. Uh, als die tegen rare dingen aanlopen. Ja, helemaal duidelijk. Oké, okay, nou, uh, dankjewel Sandra de Jong van de Consumentenbond... dat je ons uh, op dit tijdstip even te woord wilde staan. Ja, natuurlijk. Bedankt. Helemaal goed. John Meijer, hij stond uh, pas nog in het Sigurdome en in de Heineken Musical. En ik uh, had de eer om, uh, om erbij te zijn. En ik kan u vertellen, als u hem ooit uh, de kans heeft om hem even live te bekijken... ga dat even doen. Want dan uh, ontdekt u dat hij behalve gewoon een uh, mooie, beetje zoete popzanger... ook uh, best wel heel erg goed op de gitaar is. Uh, en dat laat hij op zo'n concert toch een stuk meer merken dan uh, in zo'n nummer. Maar dat was ook best mooi. Half of My Heart samen met Taylor Swift. Um, Internetbankieren, daar gaat het nog steeds over. U hoorde net Sandra de Jong van de Consumentenbond uitleggen... waarom die vijf regels er eigenlijk zijn als het gaat om veilig internetbankieren. Uh, vindt u daar wat van? Denkt u nou, die regels daar kan ik me nooit aan houden? Of is het wel eens bijvoorbeeld bij u fout gegaan uh, met internetbankieren? Dan kunt u ons dat nog even laten weten. Het uur is, uh, we hebben nog een minuutje of tien te gaan. Uh, u kunt dan even bellen naar het gratis nummer 0800-1121... of even mailen naar uh, nachtapenstaartje.eo.nl. Dan uh, horen wij graag van u. Goede flame man dat swingt wel lekker zo in de nacht. Charles Bradley, en daarvoor hoorde u, hoorde u kloks van Coldplay. We hebben het nog ongeveer uh, twee minuutjes over internetbankieren. Karel, goedenacht. Goedenacht met Karel in Utrecht. Jij hebt uh, te maken gehad met vervelende dingen als het gaat om internetbankieren? Ja, met vervelende dingen. En achteraf bleek mijn eigen schuld te zijn. Oh, is dat zo? Vertel Ja, wat ik ging boodschappen doen. En toen pende ik nog. Da daar pinnen, daar pinnen, daar pinnen, daar pinnen, daar pinnen. En je helemaal het overzicht van al dat pinnen raak ik kwijt. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik, ga het anders doen. En vanaf toen heb ik één keer per week ga ik geld halen bij de bank. In de bank zelf, waar het personeel bij is. Ja. En daar haal ik dan zoveel geld af en dat besteed ik. En is toch jammer dan. Want okay. week is er weer een dag. Ah, Oké, okay. maar hoe je je raakt het overzicht kwijt over wat je precies uitgaat. Ja, over al dat pinnen wat ik doe. Ja. Ja. Ik, ik, ik was met een pin, ik was met een pin, ik was van een pin. Ik denk, verrek, heb ik zoveel gepint? Alles nagekeken, ik vertrouw dat niet. Dus ik belde de bank, joh, zo is het geval. Hij zei: nou, we kunnen vanavond kijken, Nou, uh, we dachten hier wel vandaag. Dus hij haalde de gegevens van vandaag erbij. Hij zei: nou, daar, ben je, daar was je zo laat, daar heb je zo gepint. Daar was je zo, dan heb je zo gepint. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Mm. Ik dacht: heb ik dat allemaal gepint? dat had ik echt allemaal gepint. Dus was mijn eigen schuld eigenlijk. Oké, okay, maar daar had je het eigenlijk niet zo goed door. En nu pin je gewoon een potje aan contant geld. En dan uh, sta je jezelf ja. toe, dat mag ik uitgeven. En daarnaast ook ja, klaar met de precies. boodschappen. Want uh, ik heb WO. Of AOW liever gezegd. En ja. Ja, dat uh, gaat niet omhoog. De prijzen gaan wel omhoog. Ja. En dus ik moet ook op al, alle centen gaan letten. Ik vind het een hele goede tip, eh, Karel. Gewoon even wat contant ja. geld pinnen. Dan zal er misschien ook weer gevaarlijk ja. voor overvallen. Maar zoveel zal het ook weer uh, niet zijn. Het uh, is dan misschien ouderwets. Ja. Maar het is wel. Uh, je, je gaat het overzicht niet kwijt. Ik weet zoveel geven, kuit en daarna afgelopen. Ja, heel slim zeg. En hoeveel geld ben je ja. dan per week? 100. 100 euro en daar kom je de Honderd week mee euro. door, door de boodschap. Ik ga ervan is top, jammer. Ja, ik vind dat een slimme tip voor zo aan het eind van dit uur. Dankjewel dat je het even met ons wilde delen. Geen, geen dank. En uh, nog een hele goede nacht. En jou ook nog hè? Dankjewel. Sluiten wij uh, met uh, Karel sluiten wij het onderwerp internetbankieren af. Zometeen gaan we het hebben over, uh, over iets heel anders. Namelijk over eenzaamheid. Ja, dankjewel hè, Karel. Dat gaat helemaal goed komen. Maar voordat we daarover gaan praten, gaan we naar iets luisteren. Want altijd stipt op tijd komt op Radio 1. En dat is het nieuws van drie uur. Tot straks.